Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De luchthaven mogelijk een verband met een schietpartij eerder vanochtend ten noorden van Parijs. Daar raakte een agent lichtgewond toen hij samen met twee collega's een auto voor controle aanhield. De bestuurder daarvan schoot op de agenten en ging er vandoor. Zijn auto werd later teruggevonden ten zuidoosten van Parijs. En in die buurt is vanmorgen een auto gestolen die mogelijk is teruggevonden op een parkeerplaats bij de luchthaven Orly. Een persbureau Reuters meldt zojuist dat het gaat om dezelfde man... en dat het zou gaan om een geradicaliseerde moslim. Er zijn opnieuw mensen omgekomen door een lawine in de Alpen. Twee skiers uit Duitsland werden bedolven door de sneeuw. Drie anderen onder wie een skileraar wisten te ontkomen. Ze waren aan het skiën in het skigebied Sankt Anton in Tirol. In een week tijd zijn in Tirol zeven mensen omgekomen door lawines. En ook in andere skigebieden zijn dit wintersportseizoen al veel doden gevallen door lawines.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 One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 Die ons gisteren verruimt te laat. Dit land is in nood. Deur ons in rood. Zodat die tweede kamer stakjes op de keien staat. De tegenpartij is van jou en van mij.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 En negentien uh, uit mijn hoofd. Ja, dat is Dus dat is 53, 73, uh, 72, dan hebben we geen meerderheid. Nee, dan neem je de vier erbij. <laughs> dat is natuurlijk ook het hele verhaal. Laten nee? we eerst even naar Zandvoort gaan. Het viel mij op dat uh, afgelopen zaterdag, dus een week geleden... er weinig tot geen reclame werd gemaakt in Zandvoort voor deze verkiezingen. Ik heb niemand op het Raadersplein volder zien uitdelen. Ik heb nauwelijks borden, tuinborden aangetroffen. Uh, het was rustig. Hoe komt dat? Nou, dat is heel leuk dat je dat zegt. Dit is Hans drommel, voorzitter. We zijn, er, we zijn voorzitter. natuurlijk wel in het dorp geweest en we hebben wel uh, volders uitgedeeld. Maar op zondag? En Maar op zondag, en ik kan me voorstellen dat jij zondag andere bezigheden hebt. Ja, klopt. Maar we hebben ontzettend veel mensen getroffen en heel leuke gesprekken gehad. En juist ook over het item van de VVD. En dat, je hebt gezien aan de stemresultaten dat het ook echt gewerkt heeft. Nou, dat kan ik niet bord, zien. En dan de borden in de tuin. Ja, ook dat reageert, dat vinden het toch erg jammer hoor. Om een bord in je tuin te plaatsen. En eigenlijk... je, je weet mijn tuintje is heel klein en heel ja. achteraf. Daar komt niemand. Alleen een paar herten. Ja, maar het nee, dus gaat, gaat om het, het idee. Van. Dit kenmerkt jou een beetje. Maar het was, het was stil. Daar ben je met me eens. Het, het was stil? Het ja, voor... met campagnes. Met ja. totale campagnes bedoel. Dan, uh, ja. uh, oh, op, op, dan heb ik natuurlijk helemaal niet op gelet. Ik heb vooral de uh, ja, Ik let op, uh, er wel op. Maar, de maar dan denk ik van nou wat is het stil. Ja, ik denk wel dat je gelijk hebt. En het fenomeen... Tweede Kamer is toch iets anders dan, denk ik, een gemeenteraadsverkiezingen. En dat is juist ook wat je, wat je merkt dan. Hè? Ja. Um, goed, dan gaan we naar de dag zelf, de verkiezingen. Uh, hoe hebben jullie dat ervaren? jullie hebben ook rondgelopen en hier in Zandvoort stembureaus bekeken? Uh, ik, ben, ik ben onder andere even geweest naar die container bij het station. Een relatief hele kleine container. En daar zitten dan vier man stembureau.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 Maar toen zaten ze ook in een achteraf hokje en koud. En dachten, nou dat is ook armoedroef. Ja, je, je wil mensen laten stemmen op het station. Want de mensen ja. gaan... Uh, ja, de, ja, de, wel, ja. Maar moet je ze de, ook faciliteren. De, ik, de, ik vind überhaupt dat jullie daar helemaal gelijk in hebben. Want juist van het stemmen en van die dag zou je toch een feest moeten maken. Dat je veel meer uitstraling gaat geven. En nu hoor je bij diverse stembureaus commentaar. En niet alleen van de mensen die er zitten, want die werken gewoon keihard. Maar de omgeving. Ik heb zelfs gehoord van een plek waar dan de stembureau geplaatst wordt. Van ik wil niet hebben dat jullie hier verkiezingsborden buiten plaatsen. Dan denk je van is dit nou voor idioterie. Nou ja, dat staat, mag volgens de wet wel als het maar buiten is. Buiten. Maar, ja. maar je, nee maar ook die houding je, gaat het even je over. Je hebt een tekort aan, aan de stembureau leden. Elk ja. jaar moet er weer gesmeekt worden. Nou dat worden. vraag ik me dus af. neem maar dat meen ik serieus. Want um, uh, toevallig heeft uh, iemand die ik ken heeft erop gereageerd. En toen was het van we hebben voldoende en je kan op de reservelijst.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 Ik weet niet of het niet of wel mag, maar ik kan me voorstellen dat daar beperkingen op liggen. Nou, als ik dan even naar Amsterdam kijk, dat je uh, in de skyline. Ja, daarboven, uh, kan. mooi hè? Ja, nee, Meer. Op ook. strand, Mark en Meer, Ze hebben drie uur op de boot gezeten ja. om, om één stem van. uit te mogen brengen. Nou, uh, dat is een leuke ideeën toch? Dus er zijn voor de komende <laughs> Ik, ik ja, doe een oproep aan de Kamer, hè? Gelachelijk ja, hè? Ja, ja, we hebben nog een stroomtenten ja. en dergelijke. Ja. Ja. En in en ieder geval zouden we daar eens naar zeggen, kunnen kijken toch? Maak er een feest van, dat ja. zeg je. Maak er iets ja. leuks van, doe iets. Goed, andere vraag. Zijn er stembureaus geweest met een tekort? aan stembiljetten. Moest er heen en weer gerend worden om weer aan te leveren. Geen idee. Dat is dus het probleem nee, in Nederland hadden, geweest. Er waren nee. geen tekorten. Dat heeft meneer Meijer bevestigd in het Haarlands Dagblad. En hij was ook zeer verheugd over de opkomst. En uh, de opkomst is 82,3% vergelijkbaar bij uh, 74% van vier van, jaar geleden. Ja, ontzettend uh, mooi.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 Dan kom je inderdaad op zes zetels uit. Ja. Nou, dat is mooi. Daar maar doen we het voor. Maar we hebben het natuurlijk af. Uh, wanneer was dat? In afgelopen december, volgens mij. Is er een pol geweest, ook in de Zandvoortse courant. Want het is natuurlijk wel iets vertekend. Nu doet de PVV mee. Die doet uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen niet mee. Nu doet GroenLinks mee. Bij de gemeenteraadsverkiezingen deed die niet mee. Tenminste, zitten nu niet in de raad. Ik weet niet hoe het volgend jaar gaat worden.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 En dan moeten we boven die, al die andere partijen kunnen en proberen te staan vanwege je eigen beginsel. Als je nou... ik, vind het, ik vind het mooi, maar ik kijk even naar het landelijke. En naar Zandvoort, dan verliest de VVD in Zandvoort meer dan het landelijke. Percentagegewijs. Ja. Dat moet je kunnen aantrekken. Dat trek ik mij ook aan. Nee, maar dat is ook het hele verhaal. Wat, maar dat wil je niet zeggen dat wat, ik daarmee nee, andere kan je, partijen ga uitzonderen. Nee, wat kan je eraan doen? Dat je in Zandvoort meer verliest dan het landelijke cijfer. Nog meer flyers? Ja, nog meer. Nee, niet alleen nee, flyers. Wij niet, hebben al een alle nieuwe strategie. Deze hier gesprek moet gaan.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 En ik zal je haarscherpt op te houden en ik laat me tegen die tijd graag weer uitnodigen. Okay. Nou, we zijn, uh, daar ben ik <laughs> zeer benieuwd naar. Want, ja, want ik, je hebt me net uh, de constructie uitgelegd. Ik, ik zie dat wel, omdat dan uh, iedereen van welke partij dan ook zijn zegje kan doen. Exact, exact. En dan blijkt natuurlijk toch dat degene waar jij het meeste warme gevoel bij krijgt, erboven komt. Als je, als je kijkt naar de, de totale stand. Uh, d 63 heeft gewonnen.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 Dat ligt u heel scheef. Nou, ja, trek hem ook jouw... heel krom. Ja, want jij spreekt nu van een afstraffing. Ik denk dat we helemaal niet moeten spreken van een afstraffing. Wij stellen vast dat wij als VVD het Gelinda uh, zegt... Nou, het ik vind wel Ik vind dat de PvdA is afgestraft. Is. Ja. Nou, daar, ja, maar het is, het is maar dan, hoe je dat brengt. Niet slechts op beleid naar mijn gevoel. Nee. Ja. Nee. onderbuikdingen gebeuren. Nee, maar ik kijk even verder. Volgend jaar hebben we gemeenteraadsverkiezingen. Yes. Dit najaar gaat de voorzitter van de Partij van Arbeid weg. Ja. Dat betekent dat het gezeur in de Partij van de Arbeid nog een aantal maanden doorgaat. Of niet. Dat betekent dat je dan vlak voor die verkiezingen weer gaat zitten, volgend jaar maar in die gemeenteraad. Ja. Weet je, dat betekent op... onrust. Nou, ja, ja weet, ik kijk dan naar onszelf. Ja, en dan precies. denk ik, kijk, naar onze partij, daar is geen onrust. daar, daar is rust, het gaat goed. Kracht. Uh, zeker ook gewoon uh, lokaal.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 Er wordt naar ons gezwaaid, want we horen de muziek wegdraaien. En wij hebben de stoelen weer aangeschoven. Dolly Tempierik en Rob Holmes zitten erover ons. Beide bestuursleden van het ZFM. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Goedemorgen. Ben. Goedemorgen, goedemorgen Pieter. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen luisteraars. <laughs> Hoe is dat om aan de andere kant van de tafel te zitten? Ja, is wel heel apart gewoon. Ja, dat is best ja. spannend hè? Ja, ja, best spannend. Gaat ineens de routine, die verdwijnt als ja. sneeuw voor de zon.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 in het gemeentefonds. Daar en zit onder is... andere ook bijdrage van scholen en dergelijke bij. Ja, maar ja. dit is bedrag voor de radio. Voor de, de radio, radio, ja. En dat dus, is hoeveel? Uh, dat is, euro? Uh, ja, iets meer dan een euro per huishouden. En dat komt neer op uh, zeg maar kleine 11.000 euro voor Zandvoort. 11.000 euro, daar moet je het mee doen. Ja, uh, dat, is, dat is wat vanuit het gemeentefonds uh, komt. Ja. En dat wordt uh, aangevuld door de gemeente Zalvoort naar 14.500 euro. Dat is je, uh, je raambegroting. Nou is uh, voor de verbouwing een aantal jaren geleden een lening aangegaan met uh, de gemeente Zalvoort. Daar ging het ook over? Ja, klopt. Wij zijn uh, in 2013 naar een hele mooie uh, nieuwe studio verhuisd aan de Tolweg 10A.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 Het is waar eerst ja, tot 1 januari met, met vijf personen in het bestuur. En nu nog drie. En nu eh, drie. En de bedoeling is dat dat weer eh, naar vijf personen eh, terug, gaat. terug gaat. En dat liefst zo snel mogelijk. En daar zijn we nu eh, druk, eh, druk nu, mee bezig. Maar daar zijn we al in met behoorlijk stadium. Ja, ja. He, hè? gesprekken ja, lopen, ja, ja, ja. lopen. Ik denk dat dat niet lang meer op zich laat wachten tot wat we witte rook uit de schoorsteen kunnen laten komen. Voor penningmeester of voorzitter? Beide. Allebei. Beide. Ja, Ja, ja. ja. ja.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 Dat bedoelen we. Ja. En um, ja, ja, die groep bestaat uit uh, uh, uh, uh, ongeveer vijf personen. Nou, volgens mij iets meer. De totale groep is iets groter, hoor. Ja, de totale groep is dus groter. In de microfoon, graag. Oh, ja. de totale groep is iets groter. Ja, ja Pieter ja. houdt dat heel scherp in de <laughs> gaten. Maar laten we even wel zijn. Uh, op dit moment hebben jullie 70 vrijwilligers. 70 vrijwilligers. Maar techneuten is nog steeds een moeilijk punt, uh, Pieter. Ja. ja, die kan je ook niet genoeg hebben. Het is natuurlijk nee. een heel erg technisch verhaal, het radio maken En uh, we willen natuurlijk ook een stapje verder gaan. En Televisie. Zijn we ook ja. al behoorlijk ver mee in ontwikkeling daarvan en de voorbereidingen. Maar daar heb je ook weer mensen voor nodig. Je moet net even een drempel over... Zeg ja, waar, ...op ja. een gegeven moment. Dus ja, we, we, we zijn druk aan het werven... ...ook op dat gebied. Is het niet iets om bij ROC Haarlem... ...of Nova College een mooie sticker op te hangen... ...van Kom Ja, daar ja, hebben ja. wij het ook al over gehad om daar... Je uh, bent een mediaopleiding. Ja, precies.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 Eh, aanbod voor het komend jaar ook al helemaal ingevuld. Eh. Uh, uh, klopt. En er komen waarschijnlijk nog wat aanvullingen, geloof ik, hè? waar Albert Jaar mee ja, bezig ja. is.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 Want je doet weer een sport. Vrijdagmorgen heb je een sportprogramma. Ja, vrijdagmorgen zijn we heel blij mee. Een sportprogramma bij CFM. Van 10 tot 1 uur tegenwoordig. Dus een uurtje lang. En wie doet dat? Dat is Henny Ruckert Dat is een beroemde journalist. Ja, klopt. Heel beroemd. En op zaterdag hoor ik ook verslagen van Joop van Nes. Van Joop van Nes. Joop is gelukkig als SV eerst voor thuis speelt, is Joop van Nes daarbij aanwezig.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 Oké, okay. ja. uh, Dolly en Rob, bedankt voor de uitleg. Ja, jullie ook. De gedaan. Ja, de muziekje en daarna gaan we door met het laatste onderwerp. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel, gedaan. Kaptein.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 Het belangrijkste. Dus, uh, Jij ja. bent een vechter, ja, zeker. zwemmer, maar ook lid van de rennersbrigade. Ja, ja ook dat. Ook al jaren. En naast jaren. je Trudy van ja. dat is ook zo'n vechter. Ja. Oh, goedemorgen. Nou, goedemorgen Trudy. Ja, ja. Kom een beetje dichterbij en, dan. Uh, en, ja, en, en dan zeg ik van, ja, nou ken ik Desiree weer helemaal. En ik ken Manon, buitengewoon. Ja. Die gaan er even tegenaan. Ja, tuurlijk. Jullie uh, gaan hardlopen. Ja, vijf kilometer. Jij gaat vijf ga kilometer vijf hardlopen. Uh, ja. En uh, ja. daarbij wil je eigenlijk geld ophalen voor het, uh, het onderzoek naar de ziekte Huntington. Ja, klopt. Er is geen oplossing, dus er moet nog heel wat onderzocht worden. Ja, klopt. Ze hebben nog niet echt medicijnen voor. Dus uh, ik wil eigenlijk gewoon uh, kijken of het lukt om te doneren. Nou ja, <laughs> dat we uh, er is natuurlijk wat uh, meer kunnen doen. En, uh, er is meer zolang kunnen er, er geen oplossing is, is er en heel en veel uh, uh, onderzoek. Zolang er ja. geen geld is, wordt er niet onderzocht. Ja. Dus er moet gewoon heel veel geld komen voor dat onderzoek. Dat gaan jullie uh, ja. ook bij elkaar brengen. Trudy, jij ja. uh, bent een soort ja. van campagneleider.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 Manon zelf ook. Manon gaat zelf ook uitlopen. Ja, ja. Zijn er ja, mensen die zeggen van nou ik, uh, een... ik sponsor als jij die vijf kilometer uitloopt. Hoe werkt dat? Dat kunnen ze zelf uh, bepalen. In de microfoon. Oh. Uh... Oh, sorry. <laughs> dat kunnen ze zelf bepalen. Is dat zo te horen? Oké. Okay. Dat kunnen ze zelf bepalen. Ik heb al gewoon geld uh, gekregen van uh, mensen die zeiden van hier heb je wat. Mm -hmm. uh, dus... Uh, het maakt allemaal niet uit. Je kan ja, alles storten ja, wat je... Ja, ja, Manon, dus ga je Manon is sponsoren wel. op de vijf ja. kilometer. Je kunt ja. sponsoren per ja. kilometer. Een euro, twee euro, vijf euro. Maar wat we merken is dat de mensen die enthousiast zijn over de actie... toch zeggen van weet je wat, je krijgt van mij vijf euro, tien euro, vijfentwintig euro. Uh, het kan gestort worden op Manon haar eigen nummer. Want we zijn aangesloten bij het campagne team Huntington. Dan zorgen we zelf dat het daar op de rekening komt. Al het geld dat wat Menom binnenhaalt. gecertificeerd. Ja, ja. En het ja. nummer is... Het nummer is ik ga, Menom, ik ga het voorlezen. voorlezen. Oké, okay, helemaal goed. Ja. Ik ga het voorlezen met duidelijke stem. NL 73. En dan Rabo. R-A-B-O. En dan krijgen we een nummer. 0 3 2, 3 2 3 Heb ik het goed gezegd? Klopt, helemaal. Gaan we nog een keer noemen. NL 73. Ja. R-A-B-O, oftewel Gabo, en dan 0326323619. 26 32 36 19 Kijk de Zandse krant naar, daar staat Klopt het ook. Klopt ja, helemaal. Ja. En op de website en, van ja. de ZTB staat het ook. En lieve mensen, ja. betaal alsjeblieft. Uh, schenk geld voor deze rotsziekte ja. en help maar non. Want ze heeft dat geld, dat wil ze, heel groot bedrag voor het goede doel kunnen overmaken. Ja. Drie. Doe dat alsjeblieft. Ja, uh, zet erbij en jij zwemt uh, en Red nog ook bij de uh, Zet erbij, die gaan dan lopen. Ja? Um, moeten die inleggen als ze mogen lopen voor jullie? Nee, nee, nee. Of zoeken uh, zij de sponsoring om hun heen. Het is een, de looptraining op de dinsdag is een winteractiviteit van de ZTB geweest. In ja. de zomer zijn we natuurlijk ja. druk op de posten en in de winter is er wel materiaalonderhoud op de kazerne. Maar de een houdt wat meer van materiaalonderhoud dan de ander en toch om te zorgen dat we elkaar zien en dat we sportief het nieuwe seizoen in kunnen, hebben we dit bedacht. Dat wordt gefaciliteerd door de ZTB en we krijgen zelfs van de van de ZTB ook loopshirtjes, dus we zijn volgende week ja. ook goed herkenbaar aan onze loopshirtjes. Dus het is gewoon echt wat een voor ZTB kleur optje. heeft dat? Zwart en achterop staat uh, Manon loopt voor Huntington. Kijk, kijk en zo hoort en, het. En Aanmoedigen ja. mag, want het is ja. natuurlijk best een klus en zeker voor mijn om. Ja, en ja. geven mag ook. hè? Ja. Iedereen mag geven, mag geven. is toch beter. Ja. Ja. Uh, zeker. Die vijf, kilometer, die vijf zeker. kilometer vindt helemaal plaats op het circuit of ga je ja, op het alleen op het circuit is dat. Godzijdank, want het is ja. moeilijk lopen op straat. Het, ja. het is heel moeilijk Daar weet je alles van natuurlijk. Ja, ja het is het uh, ja. meest lastige ja. stuk van de twaalf kilometer.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 Laat ik hopen <laughs> dat dit hier gewoon mooi weer is. Ja, ja. Dat lijkt me heel, het is een uh, uitdaging. Laat ik hopen dat ja. het is, ja. Ja. mooi weer is. Mooi weer en app. Dat zou fijn zijn. Dan hebben we een groot strand en dan loop je daar lekkerder. Dat vind ik wel ja, fijn. En daar hebben we is actief dat weekend. Dat, uh. ja. ja, klopt. Ja. We doen ook de bewaking. Dus het was ook nog een kunst om te zorgen dat we en kunnen lopen op zondag. En voldoende mensen hebben om de bewaking te doen op het strand. Ook omdat de 21 die dit jaar voor het eerst is. die loopt uh, door over het strand. Die gaat richting Langevelderslag. Slag. Maar dat betekent ook dat de bewaking daar nog. Uh, ja, de, de terugweg is over de bult, over het fietspad. En het fietspad moet ook bewaakt worden. Ja. Klopt. Dus jullie hebben best wel wat, uh, wat zorgen gehad ja. over die, uh, die, die afzetting. En nu lopen erbij. Dus heel de set daarbij is het weekend druk bezig. Ja, gelukkig zijn er ja. nog meer vrijwilligers. Want ook het Rode Kruis loopt op het fietspad. Dus, ja. Uh, ja. Maar goed, terug naar de, de zaak. Ja, de ziekte ja, en van ik Huntington. Ik zie deze reden er ook bij zitten. Uh, kan je iets vertellen hierover? Oh, de ziekte van Huntington? dan? Ja. Dat is niet deze? Nee, nee. Dat is Evelyn. Evelyn. Evelyn. <laughs>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 Dus, dus daar uh, kan veel geld in. Inderdaad. Ja, de slogan van Ben is een mooie. Uh, aanmoedigen is mooi. Geven is Geven beter. beter. Ja. Goed, ja. wij hopen dat jullie heel veel uh, geld ontvangen. En uh, voor de mensen die het willen zien, kom naar uh, de start van de vijf kilometer. Die is om 11 uur, ik het goed uit mijn hoofd heb. Ja, volgens mij wel. Ja. Nou, maar ja. non staat ja. in het Oranje vak om 11.20. 11.20, ja. Dan hou ik het toch op 11 uur, want het is een kleurrijk <laughs> ja. gezicht om ik in die pakken <laughs> te zien staan. <laughs> en uh, dan heb je natuurlijk ook nog een half uur om wat in die bus te gooien. Ja, absoluut. Ja. dank jullie hartelijk voor het... te horen wat het resultaat is, want mm. alle geld gezegd is. Ja, dat is hoe jij dit hebt ja. afgemaakt, deze vijf kilometer. Ja. Dat ja. is goed. Dat laten we jullie weten. Dat, Dat is goed. Ja. Oké, okay, dank goed. voor jullie komst en uitleg. En mensen, bedankt. geef bij de collectebussen, bij de middenstand en op het circuit. Wij gaan direct over naar de agenda, want de tijd dank drinkt. Oké, bedankt. Van 1 nou ja, tot en met 26 april kan je een bloemen aquarellen expositie bekijken van Suzanne Laan bij het pluspunt op Flemingstraat 55, beter bekend als het Foma Plein.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 Ga naar Uitzending Gemist bij www.zfmzandvoet.nl Vul datum en tijd in en let op, één uurtje later invullen en dan hoort u ons programma nog een keer terug. Dan zijn wij aan het einde van deze gezellige zaterdagmorgen waarbij de hertjes gewoon voorbij komen lopen en het inmiddels alweer een beetje droog is. De techniek is gedaan door Cor Draaier en de muziekkeuze ook, waarvoor dank. De redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerry Rutte. Koffie Gerry Rutte, waarvoor dank. En Hotel Hoogland natuurlijk bedankt voor de gastvrijheid, de koffie, thee en wat we allemaal gekregen hebben. Pieter en daar ontzettend bedankt voor de co-presentatie. Het was weer gezellig. Jij ook. Dank ben wel. Zonneveld, het en was wij goed. Wens, wij wensen iedereen een prettig weekend. Ja. En we gaan naar Empire of the Sun. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.